no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 Bring the color from the sky and turn blue without you.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 Zes jaar na de verwoestende orkaan Katrina heeft de laatste familie in New Orleans weer een eigen huis. Dat heeft de Amerikaanse organisatie voor rampenbestrijding FEMA bekendgemaakt. Na de orkaan die New Orleans in augustus 2005 deels verwoestte, stelde de FEMA woonwagens ter beschikking voor de mensen die dakloos waren geworden. Zo'n 92.000 families in de staat Louisiana maakten daar gebruik van. Door Katrina liep ongeveer 80% van New Orleans onder water. 1500 mensen kwamen om.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 Thank <laughs> you.